Een proef waarbij slachtoffers van huiselijk geweld of stalking gealarmeerd worden als de dader in de buurt komt, wordt uitgebreid. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Vrouwen krijgen een soort sleutelhanger met gps. Als de verdachte of dader in de buurt is, wordt de vrouw door de reclassering gewaarschuwd. De dader moet wel een locatieverbod hebben en een enkelband dragen. Dit jaar deden 31 vrouwen mee met de proef in onder meer Rotterdam en Den Haag...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 En tot zover de ANBB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.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 Race relentless. Sun in minor key back to 1963 feel the hunger growing higher past the walls of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 When you're down, heading up from all these clouds, it's senseless. You're feeling defenseless. What's it was, King? But the base is relentless.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 Ben ik ook een mooier? Krijg ik uh, een uh, primeur toebedeeld? Vergeet ik hem er te draaien vorige week? Ik kwam er ineens thuis achter en ik denk, vrek, ik heb uh, de bal helemaal niet uh, laten horen. Up in the modern world. En ik heb hem alsnog even uh, gedeeld uh, van de week ergens op een van de socials. Zo van, uh, ja, ik was je hier niet vergeten. Maar nu hoor je hem alsnog. Om uh, even de rekening te verheffen met uh, de heren. Op een positieve manier dan, in dit geval.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 Namen een beetje illustrer verbonden aan dit programma. Dat is Joshua Nollet van Chef Special. Ooit een beetje gestrikt door Menno Hoestra, een van de voormalige presentatoren van Alternative FM. Vervolgens kwam daar ineens Suus de Groot bij. En Suus de Groot is de dame die je nu hoort: Soon the Knight. Vervolgens. Er was daar ook een Fabiane Dammers die daar ook nog een duit in het zakje deed. Zij was de winnaars van 2008 en ook haar zullen we zeker niet vergeten... want zij hoort bij de Eregalerij als het gaat om het programma groot te maken. En daar hoort Fabiane Dammers in genoemd te worden. En als laatste hadden wij ook nog de heer...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 Ja, ik ben Wabi Sabi. Oh. Uh, laten we eerst daar maar eens mee, mee beginnen met Wabi Sabi. Want hoe schrijf je het? Dat is één. Uh, W-A-B-I. Fati S-A-B-I. Ja, en, uh, en hoe ben je op die naam gekomen? Dat is twee. Um, <laughs> nou, ik heb eigenlijk gewoon gegoogeld naar namen die lekker vechten. Mm -hmm. Gewoon echt een naam dat lekker vechten en bleef hangen. En, het, en toen kwam ik gewoon...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 Ja, enorm. Ik kijk er heel erg naar uit. Ja, zaterdag is dus de uh, dertien september is de eerste Ja. Yeah. En um, ik heb uh, tourbus ben ik heb ik geregeld. En uh, mijn eigen inner monitor rig. En ik neem een geluidman mee. En een visual VJ er mee en een content mee. En het wordt gewoon een hele uitgepakte situatie. Want ik wil het gewoon zo true to.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 Wanneer komt de EP? Ja, de EP komt als het goed is in december uit. Dat is in ieder geval het plan. Um, het EP gaat uh, Nebulosity heten. En um, dat gaat over... Ja, Nebulosity is een woord dat dan betekent, het betekent vaagheid. Iets wat nog niet duidelijk is. En dat slaat dus weer heel erg op dat... dat in de tijd van mijn leven heb geschreven, waarin ik nog heel erg in ontwikkeling was. En de artwork is ook echt geweldig mooi geworden. En uh, dat is ook vol met symboliek. Dus het is het is allemaal helemaal leuk. Ik ben heel erg enthousiast om het uit te brengen. Oh.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 Hip-hop is snotting. That's how we go down, y'all. Yeah, hip-hop is nodding.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 En degene met wie wij straks starten, het derde uur, is dat eigenlijk ook. Maar goed, ik heb het gezegd, wie, wie dat zijn. Die twee zijn zeker kind aan huis. Maar dat is in het komende uur. En zeker het laatste half uur, dat is een beetje bestemd voor de Volendammers. Ja, zo kan het lopen. Vorige week had ik hier Shoe in de uitzending. En toen draaide ik veel met samen met Rens. Die kennen we nog van Rens, Jair en oom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 it's both mij weer in de steek, want dan denk ik uh, het is toch allemaal mooi uitgetuimd door dit uh, fijne systeem. Nee hoor, ik heb nog gewoon tijd over. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.